12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Politie doet inval in woonwagenkamp Eindhoven. Israël kiest vandaag een nieuw parlement. En vliegtuigpersoneel in actie tegen verruiming van werk- en rusttijden. Vanmiddag in het westen en zuidwesten af en toe zon. Op andere plaatsen veel bewolking. En plaatselijk wat motsneeuw. In het noordoosten vriest het 4 graden. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt. Ook morgen veel bewolking met smiddags af en toe zon. Worden ze een paar graden kouder dan vandaag. In Eindhoven is de politie een woonwagenkamp binnengevallen. Tot nu toe zijn er tien mensen opgepakt. Wim de Bruin nu aan de lijn van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag meneer de Bruin. Goedemiddag. Waarom is de politie dat kamp binnengevallen? De aanleiding daarvoor is een uh, onderzoek dat al een tijdje loopt... naar het de hennephandel... Hier uh, in en om uh, Eindhoven. En in dat onderzoek is het uh, kamp in Eindhoven-Noord naar voren gekomen. Ja. Als een plek waar uh, op grote schaal uh, hennep wordt geknipt. Hennepplanten worden geknipt. In de wijk Barrier ligt dat kamp, hè? Dat klopt, ja. ja. En, en u had aanwijzingen uh, dat daar uh, hennep werd gekweekt of werd geprepareerd? Nee, werd, uh, werd verwerkt. Ik denk dat dat het, uh, uh, het beste woord is om het zo te benoemen. De hennep die werd hier uh, aangevoerd. En dan een paar keer per week, uh, van s morgens vroeg tot in de middag, uh, werd, werd de hennep geknipt in een schuurtje achter een van de, van de, van de woningen op het, uh, op het kamp. En toen de politie vanmorgen om zeven uur het kamp is opgegaan, uh, is, is zeg maar ook op heterdaad ingegrepen. Want er was op dat moment ook sprake van hennep knippen. De tien mensen zijn er opgepakt inmiddels, of is dat aantal opgelopen? Nee, het is een, een tiental. En uh, voor zover ik nu weet, uh, zal dat aantal nogal boven de tien liggen. Dat u verwacht nog dat er meer mensen worden aangehouden? Ja, die zouden al zijn aangehouden. Maar die informatie is nog niet, uh, niet helemaal bekend. Okay. En zijn het allemaal bewoners van dat kamp? Nee, het gaat om een, een, een mix van, van bewoners van het kamp. Een hennepknippers die speciaal voor het doel van die verwerking van de hennep naar het kamp zijn gekomen. Hmm. En, en u gaat al die woonwagens op dat kamp allemaal doorzoeken? Ja, het gaat ook niet alleen om een strafrechtelijk onderzoek van de politie onder leiding van het landerpakket. Maar ook om een uh, actie onder de paraplu van de zogenoemde Taskforce B5 hier in, uh, in Brabant. Mm -hmm. uh, Wat is dat? U, dat is een uh, samenwerkingsverband van de, de vijf grote steden, de gemeenten in, uh, in Brabant, met politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en nog andere uh, overheidsinstanties. Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Uh, inderdaad, u ja. uh, zegt het in enkel goed. Ja. En, uh, dat betekent dat vanmorgen ook uh, tientallen ambtenaren van de gemeente... de Belastingdienst en ook de inspectie SZW het kamp zijn opgegaan... om uh, controles uit te voeren... om openstaande boetes uh, in uh, belastingaanslagen op te leggen. En, uh, de Belastingdienst die zal uh, na verwachting ook een aantal uh, dure goederen... luxe goederen uh, uh, auto's uh, van het kamp uh, weg laten slepen. Dus het ligt breder dan alleen op zoek naar, uh, naar hennep en uh, hennepknippers, begrijp ik. Dat klopt, ja. ja. Uh, wij wachten het af, mogelijk dus uh, nog meer dan tien mensen die uh, opgepakt worden. Wim de Bruin van het uh, Landelijk Pakket van het Openbaar Ministerie. Dank wel voor dit moment. Graag gedaan. Goedemiddag. De storing bij KPN, waar bijna 70.000 klanten last van uh, hebben gehad. Die storing is voorbij. Dataverkeer komt weer op gang, zegt een woordvoerder. Het bedrijf zegt nog niet te weten waar de storing zat. Technici zijn dat nu aan het uitzoeken. KPN heeft meer dan 2,6 miljoen klanten die gebruik maken van de dienst Internet Plus bellen. Dan naar Israël. Daar kiezen ze vandaag een nieuw parlement. Ruim 5,5 miljoen Israëliërs kunnen hun stem uitbrengen. Correspondent Monique van Hoogstraat. Monique, gebeurt dat ook massaal of is het nog rustig tot nu toe? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik ben natuurlijk bij een paar stembureaus langs geweest. Maar wat zegt dat? Ik las laatste cijfers van ongeveer een uurtje geleden. Ruim 11 opkomst. Ook dat zegt natuurlijk helemaal niet zoveel. Vorige keer kwam 64 naar de stembus... Uh, ik, ik kan, ja, iedereen wacht af wat het vandaag gaat worden natuurlijk. Uh, je kan wel uh, zeggen dat er nog heel veel pogingen worden gedaan op het laatst om iedereen naar de stembus te lokken. De president van het land, president Peres, heeft iedereen opgeroepen dat te doen. Hm. Er wordt ook nog druk campagne gevoerd uh, bij alle stemlokalen. En uh, ja, het is een vrije dag. Dat is altijd zo uh, op, uh, op verkiezingsdag hier. Uh. Campagne, dus we gaan voeren, het zien. campagne voeren op verkiezingsdag, dat mag uh, in Israël, begrijp ik. Ja, niet, niet in het stembureau, maar wel daarbuiten. Hm. Uh, met name Likud, maar ook alle andere partijen zijn nog heel actief vandaag. Posters worden opgehangen, mensen worden aangesproken. Je ziet overal uh, stentjes en stalletjes. Uh, ja, dat mag. Ja. Uh, over die opkomstcijfers moeilijk in te schatten, zeg je. Maar 20% van de kiezers is uh, Arabisch, Israëli's. Uh, kun je daar iets over zeggen hoe onder die groep de opkomstcijfers liggen? Ja, over het algemeen is de opkomst daar lager dan, uh, dan het landelijk gemiddelde. Uh, was vorige keer bijvoorbeeld de algemene opkomst 64 procent. Onder de arabisch Israëlische kiezers was dat 53 procent. Ook daar, uh, nou vooral daar bestaat wel vrees dat het nog lager zal zijn. Omdat veel kiezers weinig vertrouwen hebben, met name in hun eigen partijen ook... Er uh, zijn, zijn een aantal kleinere Arabisch-Israëlische partijen. Die houden zich over het algemeen veel bezig met internationale vraagstukken, zoals dat hier heet. Ofwel vrede, een Palestijnse staat. En heel veel kiezers zeggen, uh, ja, die vrede, dat laat nog wel even op zich wachten. Uh, laten we, laten, hou, waarom houden jullie je niet eens bezig met ons dagelijks leven? Met uh, betere wegen, betere scholen, met werkgelegenheid. Er is erg, erg veel werkloosheid in veel Arabische uh, gemeenschappen, veel achterstand. Nou, die, die partijen hebben daar in deze campagne wel uh, meer op ingezet. We moeten maar even zien uh, of dat uh, ook is aangekomen bij, uh, bij die kiezer. Ja. De, de voorspellingen voor de einduitslag, is, is daar iets over te zeggen? Ja, dat vind ik nou wel uh, heel lastig uh, om daar naar uh, vooruit te kijken. Ik zag, uh, zag Shelly Jakimovic voorbijkomen, dat is de leider van de arbeidspartij, die zei was erg optimistisch, zei het stapeltje van ons, was het kleinste. Je moet je voorstellen dat uh, in het stemlokaal staat een doos met vakjes... en daar liggen stapeltjes uh, papiertjes in van elke partij. Dus je kan zien uh, hoeveel uh, stemmen al uitgebracht zijn. Nou niet hoeveel, maar je kan wel zien welk stapeltje het grootste is of het kleinste. Uh, dus welke partij populair is in een bepaald stemlokaal... Ja. Uh, nou, maar is het natuurlijk logisch dat zij zegt... Uh, ons stapeltje was het kleinste, dus er is veel, uh, zijn veel stemmen op ons uitgebracht. Want dat zegt in principe elke partij nu natuurlijk. Het is ook uh, campagnetaal. Uh, wij, uh, wij gaan de goede kant op, we krijgen veel zetels. Dus ja, dat zijn dingen die kiezers natuurlijk graag willen horen. Want uh, iedereen stemt toch graag op een uh, winnaar uh, over het algemeen. Nou, en uh, voorlopig blijft het even koffiedik kijken... want er kan nog de hele dag gestemd worden. Monique van Hoogstraat, onze correspondent. Dank je wel. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. Ongeveer 70 fondsen zullen de pensioenen in april verlagen. Daardoor worden ruim 1 miljoen gepensioneerden getroffen. Ook de gespaarde pensioenen van miljoenen werknemers zullen worden verlaagd. Blijkt uit de voorlopige cijfers van de Nederlandse Bank. De verlaging ligt gemiddeld rond de 1,9 procent. Voor ongeveer 40 fondsen is de korting in april nog niet genoeg. Die zullen ook een korting voor volgend jaar moeten aankondigen. Vorig jaar dreigden nog zo'n 100 fondsen de pensioenen te moeten verlagen. Door nieuwe regels is dat aantal gedaald naar 70. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers en gepensioneerden uiterlijk 1 maart melden. Hoe hoog de korting is, die mag maximaal 7 bedragen. Vliegers en cabinepersoneel komen op Schiphol in actie... tegen Europese plannen om de werk- en rusttijden te verruimen. Zo'n 200 piloten, stewards en pursers delen flyers uit op het vliegveld. Verslaggever Louis Dekker sprak met Ton Scherrenberg van de vakbond voor cabinepersoneel. Het gaat er niet om om druk druk hebben, dat is helemaal niet erg. Wij houden van onze baan en daar zet iedereen zich 100% voor in. Alleen ik zeg, die, die plannen die men nu heeft in Brussel, die zijn absurd en dat moeten we zien te voorkomen. Ton Scherrenberg, senior purser. Ja, klopt. Dan, dan doe je het al een paar jaar. 35 jaar, om precies te zijn. U bent een beetje de leader of the pack, u heeft een hele... Kunnen mensen achter u? Ja, een heel gevolg bij mensen, zoals u ziet. En, eh, dat is een goede opkomst voor op zo'n dag met een hoop sneeuw. Maar daar zijn we zijn er erg blij mee dat de mensen toch allemaal naar Schiphol gekomen zijn nu in de vrije tijd. Wat zijn ze braaf en stil. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Het is een publiekvriendelijke actie. En dit, gaat, dit gebeurt vandaag op hetzelfde tijdstip in heel Europa op de belangrijkste vliegvelden. En daar is Schiphol er erin wat. U bent senior purser, ja. maar ook de voorman van de vakbond voor cabinepersoneel. Ja, vakbond voor Nederlands cabinepersoneel, VNC. Klopt. Uw collega's achter u ja. dragen een tekst op een spandoek. Your ja. safety first. Ja. Minister Schultz, wake up. Dit is een Europees probleem. Dus uh, daarom dat het allemaal in het Engels ook gebeurt, ook uh, deze flyers. En waarom moeten ze wakker worden? Deze is nou, toch zijn... al lang? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ze zal ook wel een drukke dag hebben vandaag. Die maakt ook uh, 20 uur soms, ja. heb ik gehoord. Ja, dat zal ongetwijfeld, ja. Maar uh, dat doet ze niet constant. Dus, uh, <laughs> en die heeft niet zoveel last van tijdverschillen en klimaatwisselingen. Dus, uh, nee. Deze strijd draait een beetje om harder werken. Nee, De werkgever nee. denkt: het kan wel wat uurtjes extra. En nu zegt: alles kan, maar dat is niet verantwoord. Juist, en dat is de juiste bewoording. Uh, hard werk is helemaal niet erg, daar heeft niemand een hekel aan. Maar het moet wel uh, nooit ten kosten gaan van de veiligheid. We maken momenteel al dagen van 16, 17 uur en dat is ongeveer wel het maximum wat je moet doen. Het kan niet efficiënter? Nee, het kan niet efficiënter. Nee. Dat is echt onmogelijk. We hebben te maken met dit beroep, met allerlei tijdverschillen, klimaatwisselingen in een korte tijd en dergelijke. Dat hakt er erg in bij de mensen. En dan komt er altijd die veiligheid om de hoek kijken. Maar dat hebben truckers, et cetera, toch ook vaak? Even ja, slapen die... in de cabine en door? Ja, maar die stoppen het anders onderweg en wij moeten doorgaan. Dat is het punt. En uh, daarom zeg ik, het draait bij ons allemaal om veiligheid. Dat is het belangrijkste issue natuurlijk. En dat moeten we ook zo houden. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen vier Nederlanders bevrijd. Het viertal was in de problemen gekomen bij een wandeltocht in het dorpje Buurzerberg. De vier vakantiegangers verklaarden dat ze wandeling wilden maken van niet meer dan een uur. Toen ze van het pad afweken, kwamen ze vast te zitten in de sneeuw op een steile bergwand. Daarop stonden ze noodoproep uit. De politie had vanwege de, de dichte mist moeite om de wandelaars te vinden. Na ongeveer vijf uur wist een helikopter van de politie de vier op te sporen. Via veiligheidskabels kwamen reddingswerkers bij de Nederlanders. Die zijn vervolgens in veiligheid gebracht. Sport. Bij de Open Australische Tenniskampioenschappen heeft de Spanjaard David Ferrer zich ten koste van zijn landgenoot Nicolas Almagro als eerste geplaatst voor de halve finale. Zijn tegenstander komt uit de kwartfinale die nog bezig is. Die gaat tussen Novak Djokovic en de Tsjech Thomas Berdych. Aangeschoven hier Marcella Mesker nu. Marcella, hoe gaat het met de Servische nummer 1 van de wereld? Ja goed, bijna klaar. Hij leidt met 5-4 in de vierde set en gaat dadelijk serveren voor de winst en dus een plaats in de halve finale. Tegen David Ferrer. Kunnen we ervan uitgaan dat hij deze match gaat, gaat winnen? Hè? Ja, tegen Berdych Dat, dat ja. moet haast wel. Ja. Okay. In het dubbelspel was de succes voor, voor Robin Haase en Igor Sijsling uh, Staan in de halve finale. Is dat verrassend? Ja, is heel verrassend, want zo vaak dubbelen ze niet samen. Hè. De aandacht gaat altijd uit naar het enkelspel. Maar ja, hier uh, kwamen ze er wel in, het is een groot schema. En uh, een beetje geluk met de loting. Uh, Stepanek, Pais, een gerenommeerd duo, werd eerder uitgeschakeld. Uh, nou ja, zo zijn ze doorgedrongen ja. tot de halve finale. Fantastisch. Hebben wij hier te maken met een, een, een nieuw uh, legendarisch duo Haarhuis en uh, Elting? Nou, was dat maar waar. Ik heb het nog eens even opgezocht. Haar huis Elting hebben samen 39 dubbeltitels gewonnen, waarvan vijf Grand Slam-titels en twee wereldtitels. Dus okay. daar staan ze nog wel een nog poosje vandaan. Weg gegaan, dan. Ja. Ja. De vrouwen, uh, Maria Sharapova uit Rusland en Lina uit China, die hebben zich geplaatst voor de halve finale spelen tegen elkaar. Uh, heeft Lina een kans tegen Sharapova? Nou, de Chinezen speelt over het algemeen altijd goed in Australië. Het ligt daar wel, die Rod Laver Arena. Maar ik moet zeggen, zoals Maria Sharapova nu staat te spelen. Ze heeft in de afgelopen vijf wedstrijden slechts negen games verloren. En dat is een absoluut record bij de Australian Open. Dus zij is in top-top vorm. Top en ook ja, de favoriete om die finale wel te gaan bereiken. Okay. Nog even kijken naar uh, Djokovic en Verdi. Nee. Vijf vieren. -vieren Blijft nog. Vijftien gelijk. Ja. Nou, nee. Bijna, maar nog net niet. horen we later meer over. Dankjewel, Marcella Mester. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De politie doet een inval in een woonwagenkamp in Eindhoven... dat in het kader van een henneponderzoek. Zeker tien mensen zijn opgepakt... en de politie houdt rekening met meer aanhoudingen. In Israël wordt vandaag een nieuw parlement gekozen... en vliegtuigpersoneel op Schiphol voert actie... tegen verruiming van de werk- en de rusttijden.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. D66 Europarlementariër Marietje Schaken reageert op het rapport over de mediavrijheid in Europa. In het Mediaforum Marianne Zwageman, directeur van het communicatiebureau en Avro-presentator Art Rojakkers. Het gaat onder meer over het interview gisteravond van Wilfred Genee met Oudrenner. Tegenwoordig is die wielencommentator Danny Nelissen. En dat gesprek liep niet altijd even gemakkelijk. Danny, je wist ja. toch wel op die leeftijd wat er speelt in een peloton als nee, je al tijdje wieler. Nee, dat wist ik niet, Wilfred. En uh, daar kun je blijven over doorzeuren en, uh, en doormekkeren. Dat is gewoon niet aan de orde geweest. In de nationale nieuwsquiz zometeen Peter Siger, die komt uit Amersfoort. Dit is Radio 1 lunch. We beginnen met het media-nieuws van vandaag. Ruim 400.000 mensen hebben gisteren gekeken naar dat RTL Sportcafé... waarin dus oud-wielrenner Danny Nelissen bekende... dat hij doping heeft gebruikt in de tijd dat hij bij Rabo reed. Nelissen is tegenwoordig wielercommentator bij Eurosport. Die zender wil niet reageren op de vraag... of deze bekentenis van Nelissen gevolg heeft voor zijn rol als wielercommentator. Nieuwste luistercijfers van de radiozenders zijn bekend. Mede dankzij de top 2.000 en Serious Request waren Radio 2 en 3FM in november en december vorig jaar de best beluisterde stations van Nederland. Ik praat erover met Jan Westhoff, directeur audio van de Nederlandse Publieke Omroep. Tevreden, Jan? Ja, zeer. Ja, fantastische cijfers. Vooral omdat uh, en als je dan ook nog de cijfers erbij neemt wat radio en televisie bij elkaar doet... en wat we op nieuwe media doen. Dan zijn het super evenementen en je denkt... waar zijn de grenzen aan, uh, aan de impact die ze hebben. 10,6 miljoen Nederlanders die meedoen met de top 2000... de mooiste platenlijst met mooiste verhalen. En 12,1 miljoen Nederlanders die uh, met 3FM hebben meegedaan... met Sirius Request. Ja, toch is er iets opvallends. Radio 2 is in december de best beluisterde zender... maar verliest wel luisteraars als je het vergelijkt met... De vorige uh, top 2000 periode, hoe kan dat? Ja, dat, daar zou je een interpretatie op kunnen loslaten... over hoe zat het met het weer vergeleken bij vorig jaar. Want vorig jaar was echt een heel erg goed jaar. En je praat over een marge van een half procent op enorme cijfers. Dus... Ik word daar niet heel erg ongerust uh, van. Maar want, je had het net ook over kijkers. Want uh, een deel van die programma's uh, wordt natuurlijk ook uh, tegenwoordig op, op tv uitgezonden. Hè? Uh, ook via die kabelaars die dan allemaal speciale kanalen inrichten. Heeft het daar nog iets mee te maken? Zou kunnen. We zaten daar vorig jaar iets gunstiger in het, uh, in het menu. Dus wat makkelijker waren we te vinden. En het zou kunnen zijn dat andere themakanalen... misschien een beetje meegedijnd hebben... over het succes van de top 2000. Maar ik vind dat maar heel erg in de marge overheerst toch het gevoel... Mm. wat geweldig die evenementen zijn en hoe goed ze beluisterd worden. Dus is echt trots om erg trots op te zijn als publieke omroep. Ja, er, er, toch wel een paar honderdduizend mensen minder. Maar goed, daar leg je niet wakker van. Nee, nee. Het zijn enorme cijfers, dus als daar dan een marge in zit... dat het de ene jaar iets minder is dan het andere jaar. De, de, de 3FM-series-request uh, was weer veel beter ja, dan... Uh, 10,8 uh, naar 11,2 procent. Ja, uh, ja dat, dat, dat lijkt, uh, dat lijkt uh, het eind lijkt nog niet in zicht. Nee, dat, eerlijk, ik moet je zeggen, ik had het niet gedacht... dat uh, met name toen met series-request, dat het nog groter kon zijn. En, uh, dat, uh, mensen beginnen er nog eerder aan. Dus wat, wat, het, wat het allermooiste is, vind ik, voor een publieke omroep... is dat uh, het Nederlands publiek die evenementen zich eigen heeft gemaakt. Dus het zijn evenementen van het, uh, van het publiek geworden die wij faciliteren eigenlijk met elkaar. Mm. Even over deze zender, Radio 1, uh, gezakt in, in, de, uh, in de cijfers die, die uh, bekend zijn geworden vanochtend. Toch zag ik een tweet van de zenderbaas, Laurens Bos, voorbij komen dat hij tevreden is. En ja. hij noemt dat nog steeds het sportzomereffect dat naijlt. Nou, hij is gestegen. Uh, vorig jaar rond deze tijd had hij 6,3 en nu 6,8, dat is een half procent erbij. Ja, dat... vergeleken met vorig jaar inderdaad. Ja, ja. Dat ja. Moet zo moet je ja. het doen. Want je hebt, je hebt seizoensinvloeden. Hij, hij zendt uit in een periode, uh, maken we een overzicht... Uh, gelijk tegenover Series Request en Top 2000. Dus dat is je omgeving waarin je verkeert. En ik snap dat dan de zenderbaas van Radio 1 erg trots is... dat hij ondanks die concurrentie van zijn collega's... toch nog zulke mooie ja. cijfers laat zien. Het, het komt dus door die uh, grote evenementen ook. Hè? Dus de Top 2000, uh, Series Request, de, de sportzomer dus... die nog steeds uh, van invloed is. Betekent het dat uh, we als publiek omroep uh, daar moet op, op moeten... Inzetten, nog meer? Ja, vind ik wel. Het, het laat zien dat je, en dat wil je, je wil iets teweeg brengen bij het publiek, dat, dat soort grote evenementen waar veel beleving ook in zit en waar mensen zich erg bij betrokken voelen, dat, we daar, dat wij daar de plek van moeten zijn om, om dat, nou, ik zeg het woord nog maar een keer, faciliteren, omdat om uh, het platform daarvoor willen zijn. Goed, uh, dankjewel voor de komst naar hier. Jan Wister. Graag gedaan, Jan. Bij de Britse zakenkrant Financial Times gaat het roer om. Zij gaan digital first, zoals dat heet. Dat blijkt uit een uitgelekte e-mail van hoofdredacteur Lionel Barber. De digitale uitgave van de Financial Times krijgt de hoogste prioriteit. De verandering kost wel 25 journalisten hun baan. Die maatregel is nodig om de krant te laten voortbestaan, schrijft Barber. Hij belooft dat het niet ten koste gaat van de goede journalistiek. Wanneer de verandering echt zichtbaar wordt, is nog niet bekend. In Hongarije hebben burgerrechtenbewegingen opgeroepen om niet langer te adverteren in de Hongaarse krant Maïgyar Herlab. Die krant publiceerde een column waarin journalist en lid van de regeringspartij, Zolt Bayer, zich negatief heeft uitgelaten over de Roma-gemeenschap. Hij schreef in zijn column dat, ik citeer, veel Roma zich gedragen als beesten. De oproep om niet langer in de krant te adverteren werd onder meer gedaan door Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie wil dat de krant wordt geboycott. Totdat de redactie afstand neemt van deze column. Middelbare scholen zouden mediaonderwijs moeten geven. En lidstaten die tot de EU willen toetreden, moeten getoetst worden op hun persvrijheid. Het zijn twee aanbevelingen van een onafhankelijke onderzoeksgroep die pleit voor meer mediavrijheid in Europa. Op verzoek van de Europese commissaris Nelly Kroes stelde deze groep een rapport op. En ik praat er even over door met Marietje Schaken, europarlementariër voor D66. En mevrouw Schaken, gaat het niet een beetje ver dat middelbare scholen verplicht worden om medieonderwijs te geven? Nou, het is, uh, het is gelukkig geen verplichting. Het is een aanbeveling van een werkgroep. Uh, onderwijs is uh, in Europa nog heel erg op lidstaatniveau uh, geregeld... Maar op zich vind ik het een, uh, een aanbeveling om, uh, om over na te denken. Kritisch nadenken over de rol van de media. Überhaupt kritisch nadenken uh, over de rol van internet. En hoe zoekmachines informatie rangschikken. Uh, de publieke waarde van informatie. Het vastleggen van netneutraliteit. Ik denk dat dat allemaal onderwerpen zijn die uh, ook voor uh, mensen die op school zitten... Uh, heel belangrijk zijn. Dus misschien is het gewoon een tip voor docenten... maar zeker geen verplichting. Nee. In een andere aanbeveling staat dat de kandidaat-lidstaten... beoordeeld moeten worden op hun persvrijheid. Ja, dat is uh, uh, een aanbeveling die al geïmplementeerd is. Als we bijvoorbeeld kijken naar een land als uh, Turkije... wat natuurlijk een van de meest uh, belangrijke kandidaat-lidstaten is... ook omdat het zo groot is... Uh, dan uh, zien we dat daar persvrijheid uh, erg onder druk staat. Dat is iets waar ik ook veel aandacht voor heb gevraagd. Niet alleen persvrijheid, maar ook uh, bijvoorbeeld digitale vrijheden staan daar erg onder druk. Er zitten veel journalisten in de gevangenis en dat is een heel groot probleem, ook voor de EU... En uh, daarom is het ook belangrijk om dat toetredingsproces te gebruiken... om die kandidaat lidstaten te pushen... om juist persvrijheid en andere mensenrechten te respecteren. Dus die aanbeveling, uh, die kan van het lijstje, hmm. had, die is al geïmplementeerd. Maar bijvoorbeeld als je naar Turkije kijkt, dat, dat is natuurlijk al vaker gezegd... daar. en ik heb niet het idee dat ze daar nou heel erg uh, wakker van liggen... Dat, dat we dat vinden in de rest van Europa. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het uh, uh, wel degelijk opvalt... Uh, wat we in Europa zeggen en uh, het is heel erg aan te raden dat de regering er wel wat aan doet... om persvrijheid te garanderen. Maar zou het voor u maar... bijvoorbeeld de bottomline kunnen zijn... dat stel dat ze aan alle andere voorwaarden voldoen... en dit is nog steeds niet goed geregeld... dat ze er dan niet bij mogen wat u betreft? Nou, voor D66 zijn mensenrechten, fundamentele vrijheden... en zeker vrije meningsuiting, persvrijheid, digitale vrijheid... echt essentieel. Uh, dus voor mij zou het zeker een rode uh, lijn zijn. Maar niet alleen voor mij. Kijk, de toetredingscriteria voor nieuwe lidstaten... ...tot de EU staan vast. Dus het kan ook niet dat een land aan alles voldoet behalve aan één voorwaarde. Een land dat lid wil worden van de EU moet aan een heleboel hele strenge voorwaarden voldoen. Uh, en uh, daar hoort persvrijheid gelukkig ja. bij. Als ik Turkije was zou ik zeggen, nou kijk eerst maar eens naar jezelf. Want er zijn nu uh, landen die noemen zich EU-land. Zijn het ook gewoon. Ik noem even Hongarije. We hebben net het bericht gehoord waar die rel aan de hand is over die column. Uh, waar het ook nog niet allemaal optimaal is. Nee, absoluut niet. Ik vind het ook heel belangrijk dat de EU uh, geloofwaardig is... als het in de rest van de wereld zich uitspreekt over mensenrechten, schendingen en, uh, en vrijheden zoals persvrijheid. Dus het is zeker zo dat er in de EU zelf een heleboel moet verbeteren. En dat persvrijheid ook iets is waar je eigenlijk niet uh, streng genoeg op kan letten. En uh, daarom is deze, uh, uitspraak of de, zijn de aanbevelingen van deze werkgroep ook uh, welkom om de discussie in Europa aan te jagen. En om juist te kijken of er meer op EU-niveau moet worden ingegrepen, want wat je ook ziet is dat regeringen van verschillende lidstaten elkaar een hand boven het hoofd houden, uh, huiverig zijn om elkaar aan te spreken op, uh, op persvrijheidsproblemen en uh, dat taboe of die impasse moet uh, moet denk ik doorbroken worden. En ik, uh, uh, als ik zo naar commissaris Kroes luister, dan denk ik dat zij daar ook uh, behoefte mm. aan heeft. Maar goed, wat kan zij doen dan? Want met dit rapport in de handen staan niet echt consequenties in voor landen. Het zijn vooral aanbevelingen. Ja, precies. Het zijn vooral aanbevelingen en uh, als het aangepast moet worden, moet dat op EU-niveau gebeuren. We hebben al eerder uh, bijvoorbeeld een debat gehad in het Europese parlement, waarbij het wel duidelijk is uh, dat er zeer veel kritiek is, bijvoorbeeld op de Hongaarse regering, maar ook op de Italiaanse uh, regering als het gaat om, uh, om persvrijheid. Um, verder zijn er een aantal initiatieven om uh, mediapluralisme en mediavrijheid uh, te versterken via een, uh, een centrum en een soort monitoringmechanisme. Maar je kunt ook op een andere manier ernaar kijken... namelijk hoe het de vrijheden en de interne markt in Europa uh, verstoort. Bijvoorbeeld als een journalist in een land niet kan werken... Uh, omdat hij daar bijvoorbeeld beperkt zou worden in wat hij uh, kan zeggen of schrijven... dan zou dat in kunnen gaan tegen vrij verkeer van, uh, van personen in Europa. Dus uh, als er politieke wil bestaat om maatregelen te nemen... dan is het zeker mogelijk. En ik, uh, ik hoop dat dit rapport bijdraagt aan de politieke wil om ook in Europa mediavrijheid ja. Ook uh, op het internet, maar ook uh, in de traditionele media... weer hoog op de agenda te zetten, want het blijft belangrijk. Ja. U, u bent zelf rapporteur voor de persvrijheid in het Europese parlement. Komt binnenkort ook met een eigen rapportage. Tegen die tijd bellen we nog een keer, goed? Dat is helemaal goed. <laughs> die richt zich op de rest van de wereld. Dus uh, okay. alle input daarvoor is ook van harte welkom voor die tijd. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Hartelijk dank. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, we moeten het voortaan uh, zonder hem doen. Tom de Ridder van MKB Brandstof verdwijnt van deze zender. En al die andere zenders. De spotjes voor ondernemers worden niet meer uitgezonden. omdat Tom de Ridder stemproblemen heeft, zegt uh, MKB. Uh, niet te vroeg gejuicht trouwens. In 2010 leek het er ook even op dat we van hem verlost waren, van deze Tom de Ridder. DJs Koen en Sander van 3FM belden toen met uh, MKB. En ze vroegen waarom ze de gehate spotjes eigenlijk uitzonden. Het is vaak zo natuurlijk met reclames dat je hebt, je hebt twee categorieën. Uh, of mensen horen hem vaker, hij is vervelend. Of mensen horen hem niet en dan werkt hij niet. Tenminste, ja, okay. dat is een beetje, een beetje mijn, mijn idee erachter. Ja. Dus eigenlijk uh, is, is het allebei niet goed? Of, uh, of mensen horen hem niet, <laughs> of uh, mensen vinden hem irritant? Uh, ja, ja. Dat, uh, daar, ik nou, heb wel het idee dat, dat omdat mensen het zo vaak horen is die irritant, dan wordt hij ja. besproken en dan, ja, dan komt je merk wel aan bod, lijkt me. Maar ja. heeft Tom de Ridder ook een fictief uh, huisadres waar ik al mijn uh, fictieve transbrieven <laughs> en fictieve kogelbrieven heen kan sturen? Nou, misschien heb, misschien heb ik dan een, een positief uh, bericht uh, dat uh, Tom de Ridder, die, uh, die, heeft, die heeft ontslag genomen. Oh! oh. En ja. hij gaat zeker bij Karklaus werken. Ja, vorige week hebben we een laatste uitzend uh, dag gehad. Oké, hij komt niet nou, meer terug. <laughs> goed nieuws. Nou, goed nieuws. Ja. Dat, dat... Dus dat, uh, dat kan in ieder geval wel helpen, denk ik. Ja, in 2010 uh, had hij dus ontslag genomen, nu heeft hij stemproblemen. Uh, wat schetst onze verbazing vanochtend? Tom de Ridder is zelf dan wel zwaar weg, maar de boodschap blijft wel te horen. Hallo, ik ben Monique, een collega van, nou u kent hem wel, Tom de Ridder... En het verbaast ons niets, maar Tom is nu dan echt zijn stem kwijt. Dus ik neem het heel even over. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Marianne Zwageman, eigenaar van een communicatiebureau... en Art Rooijakkers, avropresentator onder meer Wie is de die Hartelijk welkom allebei. Dank je wel. Uh, Tom de Ridder, Marianne. Ja, ik wil jij, eigenlijk... hebben, jij hebt een communicatiebureau? Ja, Kijk, ik, ik ben natuurlijk alleen maar gewoon heel erg jaloers. Want dit hoor ik voor mijn klanten te doen. In plaats van hier te zitten en commentaar te leveren op een campagne van een ander. Dit soort dingen te bedenken bedoel je? Ja, ik snap jullie fascinatie met hem ook niet. Jullie hadden het vorige week al over Tom de Ridder en nu weer. Dus jullie zitten gewoon gratis reclame te maken voor dat bedrijf. Ah, ja, dus dus ook dat echt... Waarom doen jullie dat? Nou, Omdat we mailtjes binnenkrijgen van mensen die de radio uitzetten. Ja, die, me die mensen die werken zeker allemaal bij MKB Brandstof of nou, niet? Dat weet ik niet. Oh. Ik had niet het idee. Maar Bij een reclamebureau? Maar het is oude wet in de reclame, irritatie kan ook scoren. Ja, ja, ja. en hier is volgens mij nog niet eens zozeer een het sportje zo irritant... als wel de uitzendfrequentie. En dat is natuurlijk het mooie van radio, het kost niet zo heel erg veel. Dus je kunt uh, ja, voor de prijs van één keer een tv-commercial uitzenden... kun je ook heel irritant op de radio aanwezig zijn, dat doen ze wel goed. Art, blij dat hij weg is, die Tom de Ridder. Ja, en ik wens hem een heel langzame herstel toe. <lacht> uh, en buiten dat vind ik het een vrij cynische houding om hier te zijn om te zeggen... En dat irritatie ook werkt. Het is eigenlijk een, een radiozender waar ik niet naar wil luisteren... en een wereld waarin ik niet wil leven. Volgens mij zou je ook in de reclame op zoek kunnen gaan... naar iets wat mensen inspireert... of wat mensen een positieve boodschap meegeeft. En het feit dat Tom de Ridder irritant is... Uh, alleen wegzetten als iets positief, vind ik eigenlijk te mager. Nou, ik, Het ligt ook maar net waar je aan ergert. Ik erg hem echt rot aan die reclame die er nu is van een of ander uh, melkmerk. Uh, van een jongetje, die, een klein een kind, die leest dan een hele volwassen tekst op over koeien. En dat is zo fout ook. Dus ja, het ligt ook maar net aan waar je aan ergert natuurlijk. Nou, we hebben natuurlijk heel lang die wasmiddelspotjes gehad op tv ook. Uh, ja. waar, waar je waar, we houden er toch eens mee op. Maar blijkbaar doen ze dat dan toch nog steeds. Omdat we wel dat merk willen houden. Ja, maar blijf... Ja, ik ben geen specialist in reclame. Jawel, dus als dat werkt, dan, dan snap ik vanuit bedrijven... dat je het doet, alleen Tinnen. Je kan als bedrijf ook de keuze maken om spotjes te maken... die, uh, nou ja, mensen, wat ik al zeg, die mensen inspireren of die, die mensen proberen te verleiden op een positieve manier. Ja. En alleen zeggen, nou ja, het irriteert, dus het werkt. Nou ja, nee, ze, ze merken waarschijnlijk aan hoe vaak de telefoon rinkelt uh, dat het werkt. En dus hebben ze geen reden om ermee te dat stoppen. Dat zijn allemaal mensen die op zoek zijn naar het adres van Tom de Ridder... net zoals Sander En ja, aan brandbrieven zullen, te sturen. Ze zullen toch wel een hoop van die, van die pasjes verkopen. Ja. En ze krijgen heel veel free publicity, nu ook weer. Wij zitten er weer aan mee te werken, dus dat doen ze toch heel goed. Ja, maar ze ja. verkopen dus het pasje, maar tegelijkertijd zijn dat dan echt 90% van de luisteraars, vermoed ik, die het echt ongelooflijk irritant vinden. En die, die, die dat ook dus niet kunnen kopen, want die zijn over het algemeen geen ondernemer. Nee, is het is alleen maar voor ondernemers. Maar die worden hier wel mee lastig gevallen. Ja, dus het gaat over onze ruggen. Over ah. onze ruggen, ja. Ja. ja. We houden erover op, want uh, al gestalig. genoeg aandacht voor die tonde Zometeen belangrijke zaken uit de media, in deel 2 van het Mediaforum. Eerst het laatste nieuws door Alt Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Ongeveer 70 fondsen verlagen in april de pensioenen. Dat gaat over ruim 1 miljoen gepensioneerden. Ook de gespaarde pensioenen van miljoenen werknemers zullen worden verlaagd. Verlaging bedraagt gemiddeld 1,9 procent... blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Bank. Malinese en Franse militairen rukken steeds verder op in het noorden van Mali. Ze zijn op weg naar Hombori, een plaats ten noordoosten van Kona en Duenza. Die twee steden zijn gisteren heroverd op de rebellen. Toen de militairen de twee steden binnentrokken... bleken de opstandelingen al vertrokken. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen vier Nederlanders bevrijd. Het viertal was in de problemen gekomen bij een wandeltocht in het dorpje Buurzerberg. De politie had vanwege de dichte mist moeite om de gestrande wandelaars te vinden. Na zo'n vijf uur wist een helikopter ze op te sporen. En bewoners van 29 flatwoningen in IJmuiden kunnen na een brand gisteravond nog altijd niet terug naar huis. Vijf woningen hebben brandrook of waterschade. En 24 andere woningen hebben geen stroom. De helft van de geëvacueerden is ondergebracht in een hotel. Andere bewoners hebben onderdag gevonden bij familie of bij vrienden Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Komende dagen hebben we te maken met overwegend droog winterweer. En is in de nachten sprake van strenge vorst. Nou, vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en hier en daar komt de zon ook even tevoorschijn. Nou, daar waar het nog geheel bewolkt blijft, daar is kans op af en toe nog een klein beetje motsneeuw, maar veel stelt dit niet meer voor. Nou, in Zeeland komt overigens vanmiddag ook nog steeds dichte mist voor. Op deze winterdag lopen de middagtemperaturen uit een van min 5 graden in Groningen tot waarde rond het vriespunt in het uiterste zuiden van het land. De wind is vandaag zwak tot matig, komt uit oost tot noordoost. Kijken we naar vanavond en vannacht, dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft overwegend droog en het wordt behoorlijk koud. Het komt op de meeste plaatsen tot matige tot strenge vorst. Tijdens langdurige opklaringen is zelfs kans op zeer strenge vorst. Dus dat betekent temperaturen beneden min 15 graden. Ook morgen volgt weer een overwegend droge winterdag met bewolking, af en toe zon en temperaturen ook overdag onder nul. Maar we hebben even kiesinformatie. U hoorde het al van de weerman. In Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. De lokale wegen in heel Nederland zijn nog steeds plaatselijk glad door sneeuwresten of bevriezing. Op de A50 Arnhem richting Oss staat vier kilometer file tussen Knobbert Ewijk en Ravenstein. De rechterrijstrook is dicht. En de N62 gent borstelen is in beide richtingen dicht... door een zwaar ongeluk tussen Axel en Terneuzen. Verkeer uh, kan omrijden via de N252. En naar verwachting is de weg nog dicht tot drie uur vanmiddag. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Marianne Zwageman en Art Roy-Akkers. Uh, gisteren werd de Amerikaanse president Obama opnieuw ingezworen. Er was heel veel aandacht voor in de Nederlandse media... Uh, is die aandacht terecht, Art? Absoluut, het had nog veel meer aandacht moeten zijn volgens mij. Nog ja. meer? Ja, absoluut. Ik vind, uh, uh, als je hoort wat Obama zegt in zijn speech... Uh, waarbij hij uh, hoopvol naar de toekomst kijkt en zegt... er is tien jaar oorlog ten einde, het economische herstel is begonnen... Uh, dan krijg ik daar een, een warm en optimistisch gevoel van binnen. Heel wat anders dan die miserige toespraken die je hoort van, van Rutte... of, of de, de uh, dat wat we allemaal meekrijgen op Prinsjes bedacht. Dat, dat voelt toch die miseregen. En daar staat een man die ons uh, nog vier jaar wil gaan leiden. En de goede kant op hopelijk. Dus wat mij betreft had dat... Integraal uitgezonden. Ja, mogen dat was vier jaar geleden wel zo, nu niet. Ja. Dat vind jij onterecht. Wat, wat vind jij ervan? Nou, het volslagen onzin. Ik zit met verbijstering naar mijn buurman te kijken. Die woont gewoon in het verkeerde land. Obama gaat ons niet leiden. Gaat Amerika leiden. Wij wonen aan de andere kant van de oceaan. En, en het was gewoon een songtext van Bruce Springsteen die die oplas. Ja, nou prachtig. Ik ben een grote Springsteen-fan. Dus waarschijnlijk dus was ook. het. Uh, Wij moeten zo nog even dan. verder praten. Ja, waarschijnlijk was het daarom <laughs> dat ik zo geraakt was. Maar ik vind ja. ook. Uh, ik, ik was gefascineerd door alles. Ik wilde van elke stoeptegel op Pennsylvania Avenue weten... waar ze precies ja, liepen. Maar het feit in de dat Michelle Obama een pony had... en dat Barack Obama daarover zegt... dat dat het grootste nieuws was van de afgelopen week. Ik ben het met hem eens. Ik wilde er nog veel meer van weten. En veel minder over dat gedoe hier met die sneeuw... en die Vira-terreinen. Hou erover op. Meer Obama. Uh, wat een onzin. Uh. Nou, ik ben blij dat jij de journalistiek uitbrengt. Je was er ooit een talent en nu doe je iets met een mol of zo. In Afrika weet ik veel waar mensen hun rug breken. Misschien maar beter ook. Er ja, was nog iets bijzonders gisteravond. Twan Huis die zat bij de Wereld Duit door... Uh, om uh, nou ja, een beetje alvast voor, voor te borduren op die, op die speech en zo. Uh, en, en om daar van duiding de boel te voorzien. Daarna was hij zelf presentator van Nieuwsuur... waarin hij dan de correspondent eigenlijk om hetzelfde vroeg. En hij stelde dus vragen waar hij eerder zelf antwoord op had gegeven. We hebben even een compilatie gemaakt. Een kilometer terug voor het Capitool. Daar was natuurlijk de speech van Obama. Hoe bijzonder was die speech deze keer? Nou ja, wat ik heel interessant vond is het homohuwelijk. Daarvan zijn nu ook heel veel republikeinen van overtuigd. Van, nou, we staken het verzet. En onder jonge republikeinen is bekend dat ze daar echt geen moeite mee hebben. Climate change, het belangrijke onderwerp wat eigenlijk op de kaart is. Ja, is dit raar? Nou, het is vooral heel erg. Het is, het is uh, ten eerste gaat het helemaal niet over ons land. En uh, we hadden het wel over die trein moeten hebben. En uh, journalisten die journalisten om hun mening vragen. En wat er, wat er vervolgens verzuimd wordt, is wat de journalistiek hoort te doen, namelijk dingen uitzoeken. En uh, Twan Huis had later dus Nieuwsuur te presenteren. Deed daar een herhaling van de uitzending van zaterdag. Ik had me zaterdag al enorm geërgerd aan Nieuwsuur. Waar het over de Vira ging. En ze niet verder kwamen dan een promotiepraatje uh, uitzenden van de uh, directeur van die, uh, van die fabriek waar die dingen gemaakt zijn. Vervolgens mag er dan een, uh, een jong en veelbelovend onbekend kamerlid iets van vinden. En precies hetzelfde uh, deden ze gisteren weer. Ze gaan naar een uh, station, gaan vervolgens aan mensen vragen... goh, de trein rijdt niet, wat vindt u daarvan? Dat voegt journalistiek helemaal niets toe. Maar hoe het nou precies zit met, met dat hele aanbestedingsproces... dat hoor ik niet in, in Nieuwsuur. Uh, dat de topman van die fabriek van, uh, van de Vira in 2011 door Monti is ontslagen vanwege een smeergeldaffaire, dat horen we niet in Nieuwsuur. Mm. Dus ze zitten daar ontzettend te slapen. Er zitten volgens mij 30, 40 man op die redactie. Nou, of ze zijn er nu volop mee bezig, dan zie je ja, het in deze dagen. Ja, maar dan, dan moet je, wat, wat voegen die foxpopjes dan toe? Mm. Neem ons dan in ieder geval mee in het onderzoeksjournalistieke proces. En het gekke is dat ik volg op Twitter dan uh, Roep Zoutberg, de nos correspondent die hier in Italië zit. En via zijn tweets kom ik wel achter alle hele interessante informatie. En dan zit ik in Nieuwsuur weer naar foxpopjes te kijken. Mm. Ik snap helemaal niets van. Art. Hadden we nog over Obama, of hadden ah, nee, we toch over binnenland? Marjan is gefascineerd ja, door alleen dit, wat er binnen Nederland ja, gebeurt. Ja, het is wel een mooi bruggetje, want we <laughs> ja. zijn nu bij de vira treinen Want uh, het NOS-journaal opende daarmee, en toen pas Obama. Ja, het heel dat deel is deel natuurlijk ook euh, enorm jammer, ze hadden met Obama moeten beginnen. Dat begrijp <laughs> je, dat ik, dat vindt. Maar ik snap wel dat de Vira voor veel mensen interessant is. Die zouden we op zijn perron staan en moeten staan wachten. En ik heb toevallig uh, gisteren, of toevallig, ik las gisteren de krant... alle achtergrondartikelen over de aanbesteding van de Vira. Vandaag wordt er weer van alles over bericht. Televisie heeft nog eenmaal het na dat er ook beeld bij komt kijken. Dus soms is televisie net iets trager dan radio of zelfs een krant. Dus het zal ongetwijfeld komen, die, uh, die bericht. Ik denk dat je iets meer geduld moet hebben. Dat heb ik niet. Ja, en dan nog, wat, wat voegt het dan toe om mensen op een station... te gaan vragen naar nou, hoe vervelend het is dat die trein niet rijdt? Dat weten we nu zo langzamerhand wel zoek dan iets anders waar je beeld van kunt maken. En in plaats van weer de zoveelste uh, jonge, veelbelovende Kamerlid... dat er iets van vindt, mm. had dan aanbestedingsexperts in de studio gehaald. Ik kom ze op Twitter namelijk wel tegen. Ja, Het uh, is trouwens ook in Stand.nl bij ons. Belde ook een meneer op die daar uh, helemaal ja, in zat. Ja, maar er weer een meneer op. Dat ja. is nou precies mijn punt. Dus waarom ja. speuren die journalisten deze mensen niet op... als ik ze kan vinden via Twitter? Waarom zitten ze dan niet bij Paul Witteman of bij Nieuwsuur... Uh, dat verhaal mm. te vertellen? Uh, nog iets heel anders, Art. Jij zag ook nog even de vrijlating van Badr Hari voorbij komen. Natuurlijk ook... Uh, Belangwekkend nieuws. Ja, nee, dit was groot nieuws. Vooral de manier waarop de verslag over werd gedaan. Dat was in het nos uh, werd daar Eerst werd de broer van Badr Hari uitgebreid in beeld gebracht. die een vreugdedansje maakte. Vervolgens kwam Estelle Gullit naar buiten. werd er gevraagd: Hoe Kruif. voel je? Stelle Kruif. Estelle Kruif <laughs> uh, Hoe voel je? Ja, ze was opgelucht. Nou, dat vond ik toch ook wel groot nieuws. Ja. Ik dacht daarbij: als je dat nou schapt, dan was er meer tijd geweest voor Obama. Obama. Obama. Ja. Nou, dus daar ben ik het dan wel mee eens. Ja, wel? Ja, RTL ja. had trouwens, want het gaat altijd maar over de NOS hier. RTL had daar ook een uitgebreide Absoluut, reportage ja. over. Dus ja. uh, de, de, en ik snap ook wel, bedoel, het is een zaak die veel. Uh, uh, interesse wekt bij het publiek. Ik lees het ook meteen, ik kijk het ook meteen. Dus dat je daarover bericht, snap ik wel. Alleen de manier waarop was nu. neigde iets meer naar Boulevard dan uh, RTL of Enemish. Ben je vanmorgen nog bij Broodjeszaken geweest in Amsterdam? Nee, Volk? ik heb nog niet gecheckt. Maar hij is ook vanochtend pas, uh, pas vrijgelaten. Hè? Oh, okay. nou, dus ja. ik heb nog niet gecheckt of hij al ergens. Uh, het kan gespot zijn dat hij nu ergens zit uh, te eten. Maar ja, goed. Astel heeft gewoon weer twee maanden de tijd gehad om kookles te nemen. Dus ik neem aan dat ze nu zelf wel een beetje voor hem gaat zorgen. We hadden gisteren ook nog even een, uh, ons eigen Opera Lens momentje, zou je kunnen zeggen. Uh, <laughs> Rennen tegenwoordig journalist Danny Nelissen werd door Wilfred Genee ondervraagd over zijn dopingverleden. Uh, Wilfred en Danny kennen elkaar al een tijd uh, van het programma Tour du Jour, want daar zat hij Nelissen dus als, uh, nou ja, als deskundige aan tafel. Het gesprek uh, gisteravond verliep niet bepaald vriendschappelijk. Nee, het is toch heel raar dat jij uh, blijkbaar systematisch zo makkelijk kan liegen over iets. Dan is het toch heel lastig om andere dingen dan op een gegeven moment nog voor waarheid aan te nemen? Nee, maar goed, ik, ik ben hier toch en ik vertel nu toch de waarheid. En ik doe mijn verhaal naar waarheid. Maar, maar, en als je daar twijfelt, moet je dit verhaal niet doen. Moet je nu opstaan, dan moet je weglopen. Je dan, kunt... Nee, dan moet je weglopen, want als jij me niet gelooft, moet je dit gesprek niet doen. Houdt, wat hoor je ervan? Nou, ik heb het niet helemaal gezien. Ik heb de eerste twintig minuten gekeken en het was een spannend gesprek. Ik ben wel, maar misschien ben ik de cynische televisiemaker waar Marjan mij voor houdt. Uh, ik had wel het idee dat er mogelijk wat afspraken onder lagen. We, een, een, uh, we gaan elkaar interviewen, hetzelfde als Twan Huis die commentaar geeft en vragen moet stellen. Hier heb je twee mannen die een zomer lang samen aan tafel hebben gezeten. En nu plotseling gaan zitten kibbelen. Dat is ook kibbelen vinden mensen spannend. Dus mm. dan blijven de mensen kijken. Ja, toch vond ik, ik, vond ik dat wel oprecht overkomen. Want Wilfred zei ook, uh, tij, tij, tijdens die uitzendingen... hebben we het daar heel vaak over ja. gehad. Zei die, ik heb jou op de man afgevraagd. Ja. Heb jij gebruikt? Ook, ook na, in de nazit uh, is dat nog vaker een ja, orde Ik kan gekomen. me voorstellen dat hij zich persoonlijk dus, dan... Persoonlijk niet had voelt. Ik, ik vond dat hij het goed deed, Gene. Ja, ik vond het goed. He. Overigens deed uh, Erben Werner het ook heel goed. Uh, gisteren op, uh, op Radio 1 bij, uh, bij BNN Today mm -hmm. had hij ook... Uh, grilde die uh, Nelissen ook. En daar werd Nelissen nog iets bozer. Dus die zat denk ik nog veel meer op een, uh, op een open zenuw. Uh, dus dat was op zich wel oké. Okay. En kijk, wat, wat uh, Wilfried Geneven natuurlijk ook boter op zijn hoofd... want wat die Nelissen verwijt, mag hij zichzelf ook verwijten... namelijk jarenlang meelopen in de sportjournalistiek... en natuurlijk best wel weten wat er aan de hand is. En nu zeggen we ja, ik heb je gevraagd, heb je EPO gebruikt... en jij zei nee, dan ben je natuurlijk ook een luie journalist. Je moet met bewijzen komen of met uh, omstandigheden komen... waardoor... Iemand die je ondervraagt ook niks anders kan zeggen dan de waarheid. Dat hebben ze zelf natuurlijk ook verzuimd. Dat is waterborden wat je nu omschrijft. En dat is niet een gebruikelijke techniek Nou, Nou, dat, uh, dat kan iets rustiger. Nee, maar ik bedoel, op het moment dat je met aanwijzingen komt, van joh, maar er lag gewoon een spuit in je kleedkamer. Uh, leg dat dan eens uit. Weet je, dan, dan ben je betere journalistiek aan het bedrijven dan alleen maar zeggen: Heb jij doping ja. gebruikt? En als iemand dan nee zegt, ben je ook uitgepraat. En kijk, de dan... de sportjournalisten zeggen steeds, dat is steeds hun verhaal. Van ja, natuurlijk uh, wisten wij wel, wel wat. En we hoorden ook wel eens wat. Maar we hebben nooit het bewijs kunnen. Leveren. Nee, hadden ze beter moeten zoeken. Ja. ja. Maar zo heb je altijd gelijk. Nog even over Danny Nelis. Hè, want uh, die is dus uh, uh, hij is na zijn carrière als wielrenner is journalistiek gaan studeren. Hij is uh, ja wielercommentator werkt voor Eurosport. Kan uh -huh. hij dat blijven doen nu, nu hij deze onthulling heeft gedaan? Nou, lijkt me wel. Juist omdat hij de onthulling heeft gedaan, uh, kan hij dat blijven doen. En ja, ik, ik, ik zie geen enkele reden waarom niet om eerlijk te zijn. Nee. Hij is, want van anderen weet je het ook niet. Er zitten natuurlijk veel meer mensen uit het Hij nou ja, Volgens mij, ik bedoel, ik ben ook geen ingevoerd journalist. Ik ben een, een liefhebber van de, van de wielrensport en ik keek het. En ik uh, vond het net als iedereen prachtig dat er per dag wel vijf bergen werden beklommen. Terwijl het menselijk helemaal niet mogelijk was. Volgens mij moeten we met z'n allen accepteren dat in dat tijdperk misschien wel 90% van de renners aan de EPO zat. En dan kunnen we nu weer door. Ik bedoel, het nu, het, nu is het ook een beetje barbertje moet hangen. Dus één iemand komt dan naar voren. En is dus nu Danny Nelissen. En straks zal er wel uh, de volgende renner komen. Misschien Michael Bogert wel. En dan gaan we daar met z'n allen ons weer over opwinden. Maar het is wel heel makkelijk vanaf de bank met onze dikke billen... terwijl ze naar de Tour de France hebben zitten kijken en ervan genieten. En nu dan vooral vinden wat voor schandalige schoft het wel niet zijn. Nog even over Brit de Britse prins Harry, daar eindigen we mee. Uh, die heeft bij Sky gezegd uh, dat hij uh, in Afghanistan... ook heus wel eens een keer een taliban uh, heeft neergeknald. En misschien wel meer. Uh, hij, althans, hij ontkende dat niet. Hij ontkende het niet, nee. Nee. En wat wil je ervan? Kan je dat maken als prins? Ja, natuurlijk kan je dat maken als prins. Ik zou willen dat wij zulke prinsen hadden. Het tekent, denk ik, de andere volksaard. Uh, he, dus ze zitten daar natuurlijk toch op zo'n eiland... en wanen zich uh, redelijk onaantastbaar. En, en sturen, want het geldt ook voor William... sturen hun prinsen nog gewoon de actieve dienst in. En niet een beetje laf in, in, in een uniform... met veel medailles rondparaderen op Koninginnedag. Maar gewoon schieten en, en mensen uh, uh, nou ja, doodmaken als moed. moet. Ik vind, ja, het tekent wel een beetje volkshuis. Ik denk dat, dat ze minder laf zijn dan, uh, dan mm. wij. Hè? Als, er, als het hier oorlog wordt, dan vlucht het Koningshuis naar een, uh, naar een land waar het veilig is. En in Engeland gaan ze vechten. Nou, dat spreekt mij wel aan. Ja, er was toen ook al discussie over hè, dat die prinsen mee gingen doen. Want uh, nou ja, dat zou juist ook een, een extra doelwit kunnen zijn dan. En mm -hmm. ja. Ja, Nu gaat hij dit soort dingen zeggen. Dat is helemaal natuurlijk uh, koren op de molen van de Taliban. Ja, en aan, aan de andere kant vond ik het een vrij eerlijk en openhartig interview. Ik weet niet of de Taliban zich daar veel van aantrekken. Maar de timing is natuurlijk wel opvallend. Een half jaar geleden of een paar maanden geleden kwamen die foto's naar buiten... waarbij die Las Vegas zich in zijn naken aan het vermaken was met allerlei meisjes. Dus ja, dan was het nu ook wel weer handig om een keer een interview te geven... waarin hij uh, het Engelse volk weer op een goede manier toespraak. Ja, ja, precies. Jij ziet daar ook alweer toch wel mechanismen achter. dat ik ben dit ook in weer een beetje bij vandaag meer ja, ja. Nee, Maar goed, dat zou heel goed kunnen. Ook voor, voor zijn eigen PR natuurlijk wel weer goed. Ja, meer maar ook in kijken op. ze ook wel heel anders aan tegen dat soort Peentjes, hoor. Ik denk dat daar ook veel minder... Uh, dat mensen smullen daarvan, maar vinden dat niet echt nee. reden om, om af te treden of zo. Hè? Er zijn natuurlijk wel meer uh, hoogwaardigheidsbekleders die uh, op dat soort manieren zijn, uh, zijn betrapt. En pas als ze dan een nazi-uniformen bijdragen of zo, dan vinden mensen dat ja. het dan te ver gaat. Maar ja, een beetje vermaak na het harde werken in Afghanistan wordt hem gewoon wel gegund, geloof ik. Ik probeer me wel ook, uh, ik vraag me wel af wie hier de eerste zijn die kamervragen zou stellen. Stel dat Prins Maurits nou uh, in Afghanistan was geweest en die zou zo'n uitspraak doen, dan zouden onze politici rennen naar de interruptiemicrofoon om toch uh, uh, daar kamervragen ja. over te stellen. Ja. Het lijkt in Engeland uh, veel minder ophef te voorzetten. Jullie gaan nog even praten over Bruce Springsteen. Springsteen. Ja, uh, ja, dank doen. voor je de komst naar hier, dan uh, draaien we een liedje van Coldplay. Oh, dan ga ik heel snel weg. When our game Play. En viva la vida, te 2008 alweer dit liedje. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. 66 punten, dat is de topscore die gisteren is neergezet. Peter Sigger, 23 jaar, uit Amersfoort, is de kandidaat van vandaag. Studeert geschiedenis. Klopt. Mooi vak. Ja, heel mooi vak, zeker. Leuk om te studeren. Ja, en wat wil je er uiteindelijk mee gaan doen? Uh, ik ga vanaf de volgende maand ga ik mijn lesbevoegdheid halen. En als dat bevoelt, dan wil ik misschien verder in het les geven. En anders uh, zal ik een, uh, wellicht een master achteraan doen om te kijken... en om me verder te oriënteren. Ja, Oké, okay. maar misschien toch wel gewoon voor de klas. Ja. Uh, nou, uh, Als gezegd, 66 punten, dat is jouw uitdaging. Eerst gaan we de nieuwsfactor bepalen. De internationale pers is inmiddels aan het oefenen geslagen... om zijn naam correct uit te spreken. De Nationale Nieuwsquiz. Ik mean, ben told het tussen Dijsselbloem en Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen dieselblom. <laughs> Jeroen dieselblom. Jeroen Deiselblum. Jeroen dieselblom. Jeroen Deiselblum, Jeroen Dijsselbloem. Jeroen dieselblom. Jeroen ja. nou, <laughs> Ja, na wekenlange speculaties is onze minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... dus dan eindelijk verkozen tot voorzitter van de Eurogroep. Vraag 1. Deze benoeming was niet unaniem. Welk land steunde de benoeming van Dijsselbloem niet? Spanje. Dat is goed. Spanje vindt dat het als vierde economie van Europa recht heeft... op een hoge financieel-economische positie binnen de EU. Vraag 2. Hoe lang zal Dijsselbloem in eerste instantie voorzitter van de Eurogroep zijn? Tweeënhalf jaar. En dat is goed. Behalve natuurlijk als hij moet aftreden als minister... Bijvoorbeeld bij de val van een kabinet. Dan is hij ook geen Mr. Euro meer tegelijk. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees die voor. Je krijgt zometeen ook drie mogelijke antwoorden te horen waar het bij hoort, die kop. En aan jou de taak om die combinatie te maken. De kop luidt als volgt, we zijn optimistischer. Gaat dit over één, president Obama die erg optimistisch kijkt naar de toekomst in zijn toespraak gisteren. Twee, consumenten die iets positiever zijn over hun eigen financiële situatie. Of drie, François Hollande die met een goed gevoel terugkijkt over de aanpak van de gijzeling in Algerije. Dus antwoord 2 gaat over consumenten. En dat is goed, ja. Kop uit het AD. Consumenten waren in januari minder somber dan in december. Vraag 4. Over het positieve economische klimaat gesproken... welk Nederlands energiebedrijf heeft in het Japanse Mitsubishi... een partner gevonden bij het bouwen van windmolens in de Noordzee? Eneco. En dat is goed. Windmolenpark komt 23 kilometer uit de kust te liggen... tussen Noordwijk en Zandvoort. Vraag 5 is de geluidsvraag. Wie horen wij hier spreken? En vanaf dat moment krijg ik gewoon een zware blackout heb ik in mijn handelen uh, en verbaal heb ik niet goed gehandeld. Waar ik nu enorme spijt van heb. Dat is uh, Erik Pieters van PSV. Verdediger, kreeg een rode kaart in het duel tegen Peck Zwolle. Sloeg vervolgens een ruit uh, doormidden. En uh, nou, hij heeft hij spijt van. tranen, zelf zagen we. Ja, een soort van. Uh, vraag 6. Hoeveel wedstrijden moet Erik Pieters op de bank toekijken? Uh, verschossing heeft hij drie, waarvan uh, en eentje voor gekregen. Drie, ja, dat is goed. Uh, ja, en waarschijnlijk zal die er wel langer uit zijn. Ja, ja te zes laatst. tot 8 weken was ja, ik ja, inderdaad. Ja, ongelooflijk, hè. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Gaat hartstikke goed tot nu toe. Je kan nog vier punten verdienen maximaal. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Uh, dus als je het weet, moet je onmiddellijk stoproepen. Nogmaals, een persoon zoeken we. Dan komen ze, de aanwijzingen. Vier. Randy Andy ging mij in 1982 al voor. Drie. In Las Vegas was ik te veel militair. Nee, ik vind, je moet soms een leven nemen om een andere te beschermen. Oh, stop. Dat is uh, prins Harry van uh, Engeland. De laatste aanwijzing was geweest, de Britse prins Harry zegt dat hij... Uh, nee, sorry, gisteren vertelde ik aan Britse media dat ik Afghaanse opstandelingen heb gedood. Inderdaad, het is uh, prins Harry. Um, eerste lid van de Britse koninklijke familie dat actief deelnam aan gevechtsmissies... sinds zijn oom prins Andrew in de Valkenlandoorlog deed hij mee, 1982. Uh, Randy Andy werd hij genoemd. En uh, nou ja, die blootfoto's hebben we erover gehad. Dat is natuurlijk ja. wel erg militair, gewoon hier blote reet rondlopen in zo'n hotelkamer. En niet heel erg prinselijk. Cocaïne maar was er toch ook bij betrokken toen, dacht uh, ik. Of iets, uh... Ik weet niet, ik was er niet bij. Ah. Jij? Ja? Nee, ook, uh, <laughs> helaas niet. Of uh, gelukkig niet. Nou ja, misschien wel. Uh, we gaan uh, kijken wat het gaat worden. Want je hebt acht gescoord in deel 1 van de quiz. Daarmee gaan we vermenigvuldigen zometeen in deel 2. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad. Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten, wolven. Vandaag luidt de stelling. President Obama is te links. Uh, nou ja, we hebben het net uitgebreid gehad over uh, Obama en zijn inauguratie. Uh, toespraak heeft hij gehouden en uh, nou ja, in Amerika met name ook. Maar ook een van de ochtendbladen hier zegt, president Obama is te links. Wat vindt u? Bent u het eens of eens? Miss dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, eens, doe het dan met hekje standpunt. Terug bij Peter Sigger, 23 jaar uit Amersfoort. Als gezegd, 8 gescoord in deel 1. Dat betekent dat als je de 9 goed hebt, dan uh, zit je over die 66 al heen. Dat is de hoogste score tot nu toe. Nou, dat kan gewoon. Maar er komen nog meer kandidaten, dus hoe meer, hoe beter, zullen we maar zeggen. Ik moet de vraag helemaal stellen, tot de laatste letter ongeveer. Dan geef je het antwoord en of je zegt pas, daar komen ze. De nationale nieuwspist. Met welk rugnummer zal Wesley Snijden bij Galatasaray spelen? 14. Goed, hoe heet de kickbokser die voor de tweede keer voorlopig is vrijgelaten uit de gevangenis? Badahari. Goed, in welke mede-Europese hoofdstad vielen door een botsing tussen twee Forense treinen 41 gewonden? Wenen. Goed, Franse eenheden hebben welke stad in Mali terugveroverd op de rebellen? Pas. Diabali. Hoe heet de Britse regisseur en filmproducent van onder andere de film Deathwish, die op 77-jarige leeftijd is overleden? Pas. Michael Weiner. Winner, moet ik zeggen. Uh, in welke stad zijn bij werkzaamheden aan een parkeergarage... vlak bij een metrostation stukken beton op het spoor gekomen? Uh, pas. Rotterdam. Welke oud-premier biedt vandaag ruim 65.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer? Pas. Dat is van acht. Wie zong tijdens de inauguratie van president Obama het volkslied? Beyoncé. Goed. Welke voormalige ploegleider van Lance Armstrong wordt op 29 januari door de Belgische Wielenbond over doping gehoord? Uh, dat is. Uh... Uh, pas. Bruineel. De burgemeester van welke stad zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar het Eindhoven's Dagblad? Pas. Helmond. Van welke oliemaatschappij bezoekt koningin Beatrix het hoofdkantoor in Brunei? Shell. Goed, met welke andere partij heeft D66 om een parlementaire enquête naar de problemen met de Vira gevraagd? CDA. Goed, het eis op welk meer is niet goed genoeg bevonden voor de eerste alternatieve elf steden, toch voor toerrijders? Pas. Weisensee. De Britse premier Cameron geeft zijn toespraak over Europa morgen niet in Amsterdam, maar waar wel? In Londen. Dat is goed. Soldaten van welk Oost-Afrikaans land omsingelde gisteren het ministerie van Informatie? Algerije. Eritrea. De dierenpolitie in welke plaats heeft een anonieme gift van 10.000 euro gekregen? Renen. In? Renen. In Tiel was dat. In Tiel. Um, zijn het er negen? Um, dat zijn het er niet. Je moet net te vaak passen. Zeven goed, maal acht is 56. Helaas. Tien punten tekort voor, uh, voor de, de, de, hoe heet dat? de leiding in het algemeen klassement. Uh, dus ik heb van ons de kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Ja, nou dank u wel. En meer kunnen we er niet van maken. Nee, helaas. Succes met je studie. Ja, dank u wel. En een goede reis terug naar uh, Amersfoort. Dan wel Utrecht, want daar goed. studeert hij. Uh, wij uh, gaan zo meteen helaas naar het NOS Journaal. Daarna uh, gaan we het hebben over mensen die uh, geëmigreerd zijn ooit... uit dit land, Nederland, naar een ander land... Maar toch besloten om terug te keren. Dat zijn uh, zogeheten remigranten En Cindy Wilming begrijpt deze mensen zometeen een werklunch met haar. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Our journey is not complete until all our children. Know that they are cared for. En daar uh, is dan eindelijk de kop van de parade. Spot Obama. Ik zie hem nog niet. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. is dus gisteravond gekozen tot voorzitter van de Eurogroep. Hij moest nog wel één tegenstem incasseren. Spanje stemde namelijk tegen. De Israël kiest nieuw parlement. Weer binnen is zak. <laughs> Netanyahu zuigt. Hij is slecht voor Israël.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 Dit is Radio 1.